President Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd het opgeschorte inreisverbod voor mensen uit zes overwegend islamitische landen opnieuw in te voeren. Eerdere versies van het decreet kwamen er niet doorheen, omdat de maatregel discriminerend werd gevonden voor moslims. Volgens het ministerie van Justitie zijn bij de blokkering fouten gemaakt door de rechters. Zo zouden ze zich hebben gebaseerd op uitspraken van Trump tijdens een verkiezingscampagne en niet op de inhoud van het decreet. Ook Audi heeft in zijn dieselmotoren Schummelsoftware gebruikt, zegt de Duitse minister van Transport. De fabrikant heeft zo'n 24.000 auto's van het model A7 en A8 teruggeroepen. Door de software werd de uitstoot van stikstofoxide tijdens milieutests kunstmatig laag gehouden. In werkelijkheid stoten de auto's twee keer zoveel uit als toegestaan. Het is onduidelijk of er ook Schumel-diesels van Audi in Nederland zijn verkocht. Rechterstudenten in Gent hadden vorige week een bijzonder tentamen. Bij alle meerkeuzevragen van de toets was A het juiste antwoord. Veel studenten hadden het door en kunnen daardoor op een uitstekend cijfer rekenen. Volgens de hoogleraar was het een menselijke fout. Een medewerker was vergeten de antwoordmogelijkheden door elkaar te husselen. De studenten in Gent hoeven het tentamen niet over te doen. De score is gewoon geldig. De tentamen bevatten ook open vragen.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 Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken twee kilometer file. A10 Volendam de Nieuwe Meer tussen Knoop het Watergraasmeer en Amsterdam Veldert Vijf kilometer nog door een kapotte vrachtwagen. Op de A10 Koenplein Watergraasmeer bij Osdorp vier kilometer. De A12, Den Haag richting Utrecht. tussen een Gouda en Nieuwebrug. 11 kilometer file. De weg is nu weer vrij. Maar omrijden is nog steeds het snelste. Vanuit Rotterdam naar Utrecht via Gorkum. En verkeer vanuit Den Haag rijdt over Amsterdam naar Utrecht. Op de A15, Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht. 4 kilometer file. Richting Rotterdam op de A15 bij Sliedrecht West. 3 kilometer file. 3 kilometer ook op de N11 Leiden Bodengraven. Bij de aansluiting met de A12. En door een ongeluk is de N280.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 Welkom luisteraars bij Twee uur van uh, ZFM uh, Jazz. Zandvoort Jazz. De nummer van uh, Gordon Lightfoot. If You Could Read My Mind Love. Gerard Kok zong uit uh, Als Je in Mijn Hart Kon Kijken. Oh, wat zou daar te lezen staan? Nou, daar staat er bij, in mijn geval te lezen... dat ik uh, lekkere muziek voor u ga draaien. Twee uur van ZFM Jazz. Tainted Love. Stella Starlight Trio. Get away from the pain you drive into the hood of me The love we share seems to go nowhere And I've lost my light For a dust and turn I can sleep at night Once around to you This tainted love you've given I give you all a boy could give you Take my tears and that's not nearly all oh, Tainted love Tainted love love Don't touch me, please. I cannot stand away. Tease, I love you, though you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. Once around to you. Ja de yeah, Stella Starlight Trio was dat met uh, Tainted Love You're my heart you're my soul Berk en de Virtual Band kennen ze niet, maar ik denk nou laat ik ze, laat ik ze toch maar eens draaien. De eerste kennen hij nu ook. You do, cause the light comes true Yeah, but really, is not my love. Ja, nogmaals een nummer van Berk, eh, of Berk moet ik het misschien uitspreken... en de virtual band Billy Jean is not my lover and the kid is not my son. Oftewel, uh, Billy Jean, dat is niet mijn meisje... En het jochie wat ze bij gegeven, dat is al helemaal niet mijn kind. <laughs> Daar mag je me niet van beschuldigen. Nou, dat doen we dan ook maar niet. We gaan uh, genieten van uh, een, een nummer van... Even kijken hoor welke... Oh ja, Sunny Rollins. Uh, Sunny Rollins met Sint Thomas. Ja, heel bekend uh, jazzstuk stuk, dit. Johnny Rollins was dat. We gaan verder, luisteraars, met een, een werkje van de big band Jazz de Mexico. Nou, een hele bekende jazz klassiker. All of me. De big band Jazz de Mexico. All of me. One not take. All, all of me. All of you see that I'm not good without you.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 Heerlijk om naar te luisteren. De Big Band Jazz de Mexico. Wie de dame is staat, helaas niet vermeld. Luisteraars, moeten we misschien maar eens even opgoogelen dan Big Band Jazz de Mexico, wellicht dat het erbij uh, staat wie het is. Maar het is in ieder geval een dame die deel uitmaakt, denk ik, vast van die big band. Want ja, ze zingt uh, synchroon met die blazers mee. Dus nou dat doe je niet zomaar als je eventjes... Uh, langskomt om wat uh, liedjes te zingen. Daar moet je wel echt uh, ingeleefd zijn in het repertoire van de band. En dat was ze, kennelijk. Uh, Fly me to the moon. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal, hè. Uh, maar, ja, u hoort op de achtergrond mijn mobiel, die gaat af. Dat is een alarmsysteem, wat mij erop patent maakt... als er iets aan de hand is, uh, wat op het gebied van... 1, 2, in de buurt waar ik dan met mijn cameraatje op af moet. Dus als u af en toe, terwijl ik praat, iedereen één op de achtergrond hoort... ik ben niet in nood, gelukkig... <laughs> maar eh, het zijn alarmsignalen via de iPhone. Tegenwoordig kan het allemaal. Promise moi la lune. Fly me to the moon. Beloof me het maandje. Dat is een heel andere vertaling daarvan. Het wordt gezongen door Eddie Mitchell. O, près des étoiles, cœur, les planètes, Jupiter ou Mars. En d'autres mots, aime-moi. En d'autres mots, Squirrel Merci. Live gezongen door Eddie Mitchell en Big Band. Promise, uh, Mwa, La Luna, oftewel. Uh, ja, beloof me het maandje. Fly me to the moon, zo kent u het beter. Milestones, we gaan even luisteren naar Miles Davis.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 Ja, en dat heet dan een fade-out. Terwijl de muziek heel langzaam uh, zachter wordt en verdwijnt. Milestones, zo heette het nummer. Het werd natuurlijk gespeeld door de band van Miles Davis. Uh, eens even kijken hoor, wat had ik nog meer. Oh ja, ik wilde ook nog eventjes een nummer draaien van Shelby Lynn. ik ook aan het eerste uur van uh, ZFM Jazz. Uh, het is een, een, een jazz walsje. Het is een nummer wat ook door Dusty Springfield is opgenomen. Maar dit is wel een hele aparte uitvoering... Vertelde door Shelby Lynn. How can I be sure? Oftewel, uh, ja, hoe kan ik in godsnaam zeker zijn? <tied> Flying too high, don't confuse me Touch me, but don't take me down Whenever I, whenever I am away from you My alibi is telling me that I don't care For you, maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity, oh yeah, I can't seem to find somebody good as, wonderful baby as you. be sure. Ja, hoe kom ik naar mijn gestmal? Maar een balls, is gewoon een, uh, een stuk. Wat in vier wordt gespeeld. Dat is wel één, twee, drie, vier. Hè, vier kvarts maat. Eh, maar hele eh, subtiel gitaarwerk erbij. Alleen maar gitaar in het nummer. En Dat maakt het zo apart voor mij. Althans, ik vind het prachtig om naar te luisteren. Shelby Lynn. How can I be Sure, nummer van Dusty Springfield. We gaan eh, naar Gretje Kouveld. Ja. Die eh, zingt ook nog steeds. Ondanks haar eh, leeftijd. Want ze moet al de zeventig gepasseerd zijn inmiddels. Day by day zingt ze. Thank you. Patrick Oudveld, Day by Day. We gaan eventjes naar, naar een nummer van U2. Uh, hey, Shackle, draai je ook popmuziek? Ja, ik draai ook popmuziek, U2. Uh, ja, u, u ook. Nee, u, u draait alleen maar jazz natuurlijk. Uh, want anders luistert u niet naar ZFM Jazz. Of, of draait u ook wel popmuziek? Ja, natuurlijk. We houden nog van allerlei muziek. En uh, Bono, uh, kent u van U2... Die heeft het erover dat hij nog steeds niet gevonden heeft... waar hij nou eigenlijk naar zoekt. Ik weet niet of dat een jazzy nummer is waar hij naar zoekt. Uh, maar het wordt in, uh, in dit geval uh, vertolkt door Apollinare Rossi. Het zou een Italiaan zijn, denk ik. Still haven't found. Het is een uh, bossa nova, zo te horen. I have climbed highest mountains. I have run through the fields, only to be with you, only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls. I have held the of a devil, it was warm in the night. I was cold as a stone. Polinaria Rossi, zo heet hij. Nooit van gehoord, tot nu. Still haven't Found, nummer wat natuurlijk een pofzoon is van uh, U2. Nou, tijd voor uh, David Sanborn, of David Sanborn, als ik het goed uitspreek. Isn't She Lovely, hij kruipt even in het jasje van uh, Stevie Wonder. Saxofonist David Sanborn was dat met uh, Isn't She Lovely... wat u allemaal kent van uh, Stevie Wonder, Karen Souza. She thinks about the creep. You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so very special Perfect body I want a perfect Oren Souza was dat met uh, Creep. Kijk op mijn klokje, ja, het is bijna twaalf uur, luisteraars. En voor de mensen die op vrijdag de herhaling uh, terugluisteren... dan gaan we zo verder met Watertoren Sport natuurlijk... met Henne Rueke, Tromp, Van voor en uh, gasten. Ja, maar uh, het is nu zondag uh, en op zondag dan, uh, zijn er andere dingen om twaalf uur. Uh, we gaan in ieder geval uh, afsluiten met een prachtig werkje van Sarah uh, Menesco... Here Comes the Sun, kent van de Beatles. Dit is haar jazzy uitvoering. Titelstuk komt Sanding. Ik neem afscheid van u de luisteraars. Een hele fijne zondag. En als u vrijdag terugluistert. Nou, dan komt zo Watertorspoort eraan. Um, en van wat mij betreft. Tot een volgende keer weer met ZFM Jazz. Heerlijk programma vind ik het zelf. En ik hoop dat u ook met mij heeft genoten. Van heerlijke jazz muziek. Ik heb het wat rustig gehouden. Niet al te ingewikkeld gemaakt. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. Nou, bedankt voor het luisteren zal ik dan maar zeggen. En wat mij betreft. Uh, tot. De volgende keer. Viva la vida!